sinds de start van de onderhandeling in het kantshuis, Zoals sommige Kamerleden zeggen. De bericht klopt niet, dus dat kan ik ontkennen. Wij, wij nemen gewoon besluiten ook over zaken. We zijn gewoon bezig het gegeerengedulverkort uit te voeren... ook als dat uh, kosten met zich meebrengt. Volgens de premier hebben de besprekingen over de bezuinigingen... geen remmende werking. Het VU Medisch Centrum betaalt mee aan de kosten... die zijn gemaakt voor het programma 24 uur tussen leven en dood... dat na één uitzending werd stopgezet. Producent iWorks, het VUMC en RTL betalen ieder 188.000 euro... De raad van bestuur van het ziekenhuis betreurt het dat het stopzetten van het programma financiële gevolgen heeft voor het VMC, maar benadrukt dat het niet ten koste gaat van de zorg. Het RTL-programma veroorzaakte vorige maand veel ophef, omdat programmamakers van iWorks patiënten op de spoedeisende hulp soms zonder toestemming filmden. Op verzoek van het VMC werd het programma na de eerste aflevering stopgezet. Het Noord-Hollandse statenlid Bot stapt helemaal uit de provinciale politiek. Eerder vandaag werd bekend dat ze toch niet met Herold Brinkman meegaat... die zich van de PVV heeft afgesplitst. Ze vindt dat de zetel bij de PVV moet blijven, maar ze zal die niet zelf bezetten. Volgens PVV-fractievoorzitter Van der Sluis stopt bot vanwege een loyaliteitsprobleem. Ze heeft respect voor zowel Wilders als Brinkman... en kan geen keuze tussen hem maken, al dus Van der Sluis. In de reactie zegt Brinkman dat hij niet bang is... dat ook zijn andere twee medestanders alsnog voor de PVV kiezen. Het Rode Kruis en de Stichting Vluchteling zijn een landelijke campagne gestart voor de slachtoffers van het geweld in Syrië. De hulporganisaties hebben Giro 6868 geopend om geld in te zamelen. Op radio en tv worden spotjes uitgezonden. Volgens het Rode Kruis is er dringend behoefte aan medicijnen, water, voedsel en dekens. De hulporganisaties willen meer medische posten inrichten en noodhulp bieden. Volgens de Verenigde Naties moesten honderdduizenden Syriërs hun huis ontvluchten vanwege het geweld. Voor het eerst is er iemand opgesloten in een speciale GHB-cel. Dat zijn cellen die speciaal geschikt zijn gemaakt voor verdachten... die verslaafd zijn aan GHB en daarom extra toezicht nodig hebben. Tot nu toe heeft alleen de Brabantse politie zo'n cel. Er zit nu een verslaafde man in uit Etteleur. Hij zit een gevangenisstraf uit van 76 dagen. De politie zegt dat er de afgelopen jaren tientallen gevallen... van GHB-verslaafde verdachten zijn geweest. Die werden in sommige gevallen vrijgelaten omdat ze volgens artsen niet zonder toezicht en medicijnen in een cel kunnen zitten. Het weer is zonnig, 13 graden op de Wadden en 19 in het binnenland. Ook morgen vrij zonnig en droog, en dan wordt het 15 graden. ABB verkeersinformatie: Hier staan 11 files bij elkaar 50 kilometer. De files die opvallen op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, staat tussen Borren en Heide, 6 kilometer. Op de A13 laag de richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Delft en Knoop het Kleinpolderplein staat 9 kilometer. De linker rijstrook is dicht. De A27 Breda-Gorkum is ook een ongeluk gebeurd. Voor Geertruidenberg 8 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Verkeer richting Utrecht kan beter vanaf Knoopend Sint-Anderbosch omrijden via de A16 en de A15. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en de Uithof 5 kilometer. Dan staat een vrachtwagen stil. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. En er is vertraging bij de spoorwegen tussen Zwolle en Meppel rijden door een aanrijding geen treinen en door een stroomstoring rijden ervan naar Zutphen ook geen treinen. De vertraging is in beide gevallen meer dan een uur. Het NOS Radio 1 Journaal met Twan van Peperstraten en Bert van Sloten. Een hele middag, Welkom bij een speciale sport- en nieuwsuitzending. We beginnen nu al om drie uur, omdat rond dit tijdstip in Heerenveen... de tweede dag van het WK-afstanden begint. En we zijn er tot iets na zeven uur. En uiteraard ook veel aandacht voor de persconferentie van de hockeybondscoach Paul van As. Vorig jaar verraste hij de hockeywereld door Teun de Noorje en Take Takema uit oranje te zetten. En zojuist zei van As dit. Ik wil vandaag aan jullie mededelen dat uh, Teun de Noorje en Take Takema... Dat ik die vanaf maandag weer opneem in de selectie van het Nederlands herenhockey. In de grote selectie op weg naar de Olympische Spelen in Londen. Zo alleen meer van als, en we praten erover met Tim Steens. Maar eerst gaan we naar het schaatsen in het ijsstadion in Heerenveen. In Tialf is Sebastian Timmerman. Sebas, vandaag drie afstanden op het programma. Drie keer goud voor Nederland. Nou, nou, nou, wel heel erg positief gedacht. Uh, het zou wel kunnen, want we krijgen bijvoorbeeld drie wereldkampioenen in actie. Stefan Groothuis, de wereldkampioen Sprint. Gaat strakjes de 1000 meter rijden, zijn we mee bezig. Twee ritten gehad en Nagashima uit Japan heeft de snelste tijd met 1.10.87. Dat gaat strakjes nog wel veel harder. We, ga, we krijgen de wereldkampioenen allround in actie. Irene Wüst, gisteren derde op de 3 kilometer. Titelverdedigster trouwens ook op de 1500 meter bij de vrouwen. En natuurlijk olympisch kampioen. En we krijgen Sven Kramer in actie, de wereldkampioen allround. En hij gaat het opnemen tegen nog een andere wereldkampioen. Want Bob de Jong is nog steeds de wereldkampioen op de 2de 10 kilometer. Het zou drie keer goud kunnen worden. Maar Rust bijvoorbeeld. Niet helemaal uh, fit aan dit toernooi begonnen. Moeten het allemaal maar eens even af gaan wachten. We zijn dus begonnen met de 1000 meter bij de mannen. Dadelijk in de vijfde rit krijgen we de eerste Nederlander in actie. Dat is Hein Otterspeer. In de laatste rit rijden dan de andere twee Nederlanders tegen elkaar: uh, Kjelpnuys en Stefan Groothuis. Gisteren allebei naast het podium geëindigd op de 1500 meter. Daar, stonden bijvoorbeeld, uh, daar stond bijvoorbeeld Danny Morrison wel op als winnaar. Morrison rijdt in de voorlaatste rit tegen Sjornie Davis. Het wordt tijd voor revanche voor Kjeldnuis en Steven Groothuis op deze kilometer. En later in deze uitzending veel meer. Sebastiaan Timmerman en Erwin Wennemars, maar nu eerst hockey. Taka Takema en Teun de Nooier. dus terug in Oranje. De persconferentie van Paul van As is zojuist afgelopen... en Tim Steens was erbij. Tim, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. De verrassing was groot toen die twee uit de selectie werden gezet. Hoe groot is de consternatie nu? Ja, het was zo dat in de hockeywereld het wel een beetje uh, eraan zat te komen. Zeker uh, nadat we afgelopen dinsdagavond met 1-0 van België verloren hebben. En de trainingstage in januari was niet echt geweldig verlopen. Dat heeft Paul van As ook weer toegegeven op deze persconferentie. En uh, ja, hij was zelfs niet te groot om toe te geven dat hij toch iets mist in het team. En wel kwaliteit. Kijk, kwaliteit dat hebben ze natuurlijk. Teun de Nauwer en taken maar. Teun zeker met zijn individuele acties en taken met zijn strafcorner. Die een van de beste van de wereld is. Maar hij vond dat de twee heren, zoals hij ze netjes noemde... niet echt in het team pasten, in het groepsproces. En dat wilde hij eigenlijk wel bewerkstelligen. Daarom heeft hij ze ook uitgezet. Want hij wilde dat Teun zich meer in de groep liet uh, zeg maar verbinden, noemt hij dat dan. Dat hij ook meer met die jonge generatie uh, moest optrekken. En dat die gasten zich een beetje met hem moesten vereenzelvigen. En dat miste hij bij Teun en ook een beetje bij taken. Want ze zijn natuurlijk wel wat ouder, met alle respect. Teun is uh, eergisteren 36... Geworden. En taak is 32. Ja, dan lopen ook jongens bij van 20. Dus ja, die afstand was te groot. En dat vond hij dat dat moest verbeteren. En nou, dat heeft hij door dit schok-effect, zeg maar, heeft hij dat uh, proberen te bewerkstelligen. En hij vindt dat, dat uh, nu zover is dat die jongens weer terug kunnen komen... dat ze beloofd hebben in gesprekken die hij de afgelopen dagen met hun gehad heeft... ...dat ze dat gaan proberen. en uh, ja, Hij zegt, het is niet zeker dat ze naar Londen gaan. Ze zitten in de Olympische Selectie. Het kan best zijn, 2 juli, dan is de datum dat de Olympische Selectie bekend wordt. Dan gaat hij uh, dus, uh, bekendmaken welke 18 spelers naar Londen gaan. Het kan best zijn dat ze daar niet eens bij zitten, die kans is natuurlijk klein. Maar goed, zo is het wel op dit moment. Ja, die zullen wel meegaan naar Londen. Uh, de vraag kwam in ieder geval op de persconferentie of Van Assen hiermee een knieval doet. Hij ontkende dat, maar hij gaf wel toe dat hij de kwaliteit van Takema en De Nooyer wel nodig heeft. Als dan de kwaliteit is, en er is ook draagvlak, en het is door alles wat er gebeurd is, zijn de verhoudingen zo dat we echt eerlijk met elkaar praten. Misschien heb je zo'n ervaring wel eens gehad in een relatie. Dat daarna. Ik kan er nog een andere metafoor, maar die ga ik nu even niet zeggen, Robert. Dat ik moet geen grapjes maken van mijn. Maar het is, je snapt wel wat ik bedoel. Dan in één keer komt dat toch in een ander licht te staan. Dat je zegt. oké, okay, het is boven water, het is uitgesproken. En daarom zeg ik. Uh, het gaat niet om mij want, voor mij, want geloof me, voor mij was het makkelijker geweest om het hierbij te laten. Maar ik ga er gewoon doorheen, want ik ben ondergeschikt aan het proces wat ik zelf heb gestart. En de Robert die Van As daar noemt, is Robert Michet van de Volkskrant. Uh, maar Tim, de vraag is toch, is dit nou een beslissing van Van As of is hij vanuit de bond onder druk gezet? Nee, hij zegt zelf dat het een, echt, een hele uh, individuele beslissing is geweest van hem. Uh, de beslissing om teunen en taken eruit te zetten... Die heeft hij wel met de bond, uh, zijn de mensen van de bond uh, zeg maar, uh, doorgenomen. En ook met wat oud-coreveen. Uh, zoals Ties Kruizer bijvoorbeeld en NOCNSF. En NSF. Daar heeft hij wel uh, zeg maar mee uh, gesproken voordat hij teunen taken eruit zetten. Maar deze beslissing, om ze weer terug te nemen, is helemaal individueel genomen, zegt hij. En de vraag natuurlijk tijdens de persconferentie was. Uh, is zijn geloofwaardigheid niet aangepast De bondcoach Heeft hij zelf overwogen om op te stappen? Nou, dat is absoluut niet waar. Hij zegt, uh, die geloofwaardigheid, uh, ja, dat kan dan in de pers een beetje uh, breed uitgemeten worden. Maar daar zal ik me verder niet aan storen. Ik stoor me alleen aan het feit dat als het Nederlands elftal beschadigd wordt. Want ik ben toch het boekbeeld van het Nederlands elftal. En dat dat zo is, uh, dan uh, ja, vind ik dat wel heel erg. Maar hij heeft niet zoiets van, uh, en ook in de groep, is dat niet uh, zo naar buiten gekomen. Hij heeft aan de groep trouwens gisteravond verteld dat Teun en Taken weer terugkwamen. En de reacties waren uh, ja, vrij positief. Ik moet je wel zeggen, uh, niet echt uitgesproken positief... maar wel zo dat ze, oké, okay, ze hebben het, de kennisgeving aangenomen... en ze gaan maandag gewoon beginnen met die hele groep te trainen... Uh, op weg naar de Olympische Spelen. Het, het viel me wel op dat Takema en De Nooje zeer tactisch waren... in de pers de afgelopen maanden. Uh, willen zij u nog wel verder met Van As? Ja, ja, ze wilden heel graag verder. Ze hebben ze waren beide positief gereageerd. Hij heeft ze afgelopen woensdag ze benaderd of ze terug wilden komen. Nou, ze wilden dat allebei heel graag. Dus wat dat betreft is er geen enkele rancune van die spelers. Want ze hebben altijd gezegd, en Paul heeft gezegd, ik laat de deur altijd op mijn kier staan. En de spelers hebben gezegd, van, als hij als ons terug wil, dan staan, we, dan staan we er klaar voor. En dat is uh, nu gebeurd. Dus. Tim Steens, dankjewel. Takema en De Nooijer dus terug in Oranje. Hein Otterspeer is straks de eerste Nederlander uit Koude Kerk die in actie komt. Maar daarvoor hebben we nog een klein voorprogramma op die duizendmeester. Meter Erben Wennemhuis en Sebastian Timmerman. Want uh, er staat toch geen kleine naam in de baan op dit moment. Uh, Q-Yook Lee namelijk in de baan, de 34-jarige Koreaan. Vorige week vrijdag 34 geworden. En hij verdedigt aanstaande zondag zijn wereldtitel op de 500 meter. En Lee werd ooit in 2007 in Salt Lake City derde op deze afstand. Gaat het opnemen tegen een grote beer van een Fin. Mika Pautela die het publiek weer een beetje vermaakt heeft. Pautela zit al heel vaak en heel lang tegen het podium aan. Maar die grote klapper is tot nu toe nog steeds uitgebleven. Voor deze Finse komiek die zijn hand op het ijs zet. Omdat hij de atletiek start toepast. En Q Lee zeg Lee maar met de conventionele start in de buitenbaan vertrokken voor de duizend meter, waar de Canadees Moenstef Ouardi de snelste tijd op zijn naam heeft staan. 11, 41 en hij was 3000ste sneller dan Mirko Nenzi als je gelijk eindigt. In honderdste van een seconde wordt gekeken nou. naar de duizendste. Mika Pautela en kyu Lee zijn na de eerste 200 meter allebei sneller dan uh, Moenstef Ouardi was. Een uh, drietiende van een seconde, kyu Lee. Ja, hoe gaat het met Lee? Is hij uh, wel fit of is hij niet fit? Hij zegt zelf dat hij het toch een moeilijke seizoen ...heeft gehad en uh, ook de afgelopen week nog niet helemaal fit was. Maar komt nu wel onderdoor bij Mika Pautela op weg zijn naar de bel voor de laatste ronde. Klein missertje dacht ik even te zien bij dat linkerbeen van uh, q yuk Lee. Die met 41.77 wel de snelste doorkomst uit heeft. Niet helemaal lekker uitkomt bij het uh, inrijden van de voorlaatste bocht. Daardoor ook wat snelheid verliest. En nu op de kruising wel een voorsprong nog heeft. Van zo'n 15 meter ten opzichte van Mika Pautela in dit volle Tiof. Tiof lekker volgestroomd voor deze mooie dag. Drie mooie afstanden. Nu dus te beginnen met de 1000 meter. Waar kyu deze rit wel of niet gaat winnen van Pautela. ja Hij houdt de fin net achter hem. En rijdt een tijd van 1'9'97. Nee. En is daarmee de eerste binnen de 1 minuut en 10 seconden. Maar mag hij tevreden zijn deze kyu Deze meester. Ja, deze sprintmeester uh, ik, met 1'9'97. Het is altijd mooi om naar deze man te kijken. Hij is viervoudige wereldkampioen sprint. En uh, ik zag het eigenlijk al een klein beetje eens openen. Je opening 16-3. Hij ging voluit. Maar als Q Lee voluit gaat... Dan is 16-3 hard, maar 16-3 is dan niet hard genoeg. Dan komt die eerste ronde, dan gaat hij wel, rondje 25-3. Maar dan kan het nog harder en dan zie je dat in de laatste ronde dat hij het eigenlijk net niet vol kan houden. Ik vind het wel mooi dat hij dan wel onder die 1-10 komt, hè, want dan wordt wel een, een, een waardig wereldkampje sprint die onder de 1-10 rijdt hier. En het kan maar zo zijn dat dit de laatste keer is hè, dat, dat, dat, hij, dat hij hier rijdt. Je, ik sprak ja, hem, ik sprak hem uh, deze winter een aantal keren en dan zei hij echt van ik ga aan het einde van de seizoen ga ik de balans opmaken. Ga ik nog een paar jaar door, ga ik naar Sorsi. Want ik heb het afgelopen jaar niet genoeg, niet genoeg getraind. Of stop ik ermee? Dat uh, gaan we dus afwachten. Wat Q.U. Lee gaat beslissen. Misschien plakt ja. hij er dus nog twee jaar aan vast. Om te proberen die medaille te behalen die hij mist op zijn erelijst. Die Olympisch Gouden medaille. Nou, dat is ook iets waar Hein Otterspeer natuurlijk van droomt. Hè? Maar Hein ja. Otterspeer is nog jong, 23 jaar afkomstig woont tegenwoordig in Ereveen... Ja. en gaat het opnemen erbij tegen Benjamin Massé. Ja. Wat mogen we verwachten van deze heilnol te spelen? Nou, ik sprak hem toevallig vanochtend... en hij was heel erg gretig. Hij zei van, het belein ging nog, nog niet goed... maar ik wist weten waar het aan ligt. Ik heb twee weken lang heb ik de tijd gehad om hem helemaal optimaal voor te bereiden. Hij, hij staat heb... wel vals nu. Hij, staat hij was wel te vals. gretig. Hij was eerder, dat, dat is hij zeker nu. En hij heeft er, er echt heel veel zin in. Het was echt... Uh... Hij was rust. Hij weet ook van, hij rijdt maar één afstand dit weekend. Dus het moet ook op die duizend meter, meter, meter, meter gebeuren. En hij heeft al eerder dit jaar 1-0 gereden in Herenveen. Dus als je, als je gewoon een goede race hebt, kan hij ook zomaar op podium komen. En het is fijn dat hij in het begin van het programma zit. Hè? Hij zit in het begin ja. van het programma. Dus, dus als hij nu een snelle tijd neerzet, dan kan het maar zo zijn dat de rest zich hier gewoon vreselijk gaat stuk bij. Maar dan moet hij wel gewoon nu echt een flinke tijd neerzetten. De 500 meter, die rijdt hij niet. Dus is hij ook meteen klaar. Na ja. de, deze dag. Want op de 500 meter werd hij gepasseerd door Michel en Ronald Mulders. Hij plaatste zich wel ja. uh, voor deze uh, WK-afstanden samen met Jan Smekens. Heijn Otterspeer dus niet alles op de 1000 meter... voor deze enorme grote beer van de vent uit de ploeg van uh, Gerard van Velden. Maar C, trouwens 22 jaar, gisteren 11e op de 1500 meter... is wel een man voor de toekomst waar de Fransen nog wel eens wat aan kunnen gaan hebben. Staan ze nu wel goed stil bij de tweede start voor beide geldt dat. Anders dan is het over en uit. Maar gelukkig gaat het nu wel goed, dus zijn we vertrokken... Met met de eerste Nederlander in de baan, Hein Otterspeer. Die moet in de eerste meters gelijk toeslaan, want hij is de betere sprinter... Uh, ten opzichte van die Benjamin Massé, meer een middellange afstandsman. Hij is goed vertrokken, Erben. Hij heeft een hele mooie eerste bocht gelopen. En dat is een opening. opening is 16-4. Dat is een goede opening voor uh, Hein Otterspeer. En gaat hij in de tweede binnenbocht. Dit is de belangrijkste bocht van zijn race, want hier is die topzijde in het hoogst. Daar komt hij goed doorheen hoor. Daar komt hij goed doorheen. Het gat met die Marseille is nu al heel erg groot. Het is een meter of uh, 15-20 in het voordeel van Hein Otterspeer. Daar duikt hij aan de overzijde de volgende bocht in. Blijft gewoon netjes staan. Is goed die afzet in die bocht. Het uitversnellen op weg naar de bel voor de laatste ronde. 41-91. Ronde 25,4. Zelfde rondetijd als Q. Lee. En hij is een dikke tiende van de seconde langzaam. Maar klein mist ja, ja, het ze daar in de begint, buitenbocht Hij begint, begint nu pijn te doen hoor. Hij begint echt pijn te doen. Hij heeft niks aan de Fransman. Want gaat kruist hier ver overheen. En nu moet hij Gaan. Nu moet hij vol die laatste bocht in gaan. Vol die laatste bocht. Alles op 1, eh, 1, 0, 9 97. dat wilde ik zeggen, is de te kloppen tijd van Q. Bijtend op de tanden, komt ruim naar buiten. Snel weer terug naar zijn eigen baan. En hier komt de eindtijd 1.954. Jawel, hij duikt er 43 honderdste van een seconde binnen. Deze Hein Otterspeer, die zijn tanden bloot lacht. Niet van het geluk voorlopig, maar vooral van de pijn. Kan ik me voorstellen, want die benen zitten natuurlijk vol met dat zuur. Dat, uh, dat je aanmaakt in zo'n kilometer. Het handje klappen met Gerard van Velders, een trainer. Hij mag hier denk ik wel tevreden mee zijn, hè? 1,955. Als, als je kijkt naar de tijden frissen. Gisteren werd, de wereld, werd je wereldkampioen met 1,464. Op de 1500, op de 1500 meter. meter. Als je die tijd vergelijkt met een tijd op de 1000 meter... dan is dat ongeveer gelijk aan een 1,095. Dus je weet het nooit. Nu denk je van, hé, hey, het moet sneller. Want er is hier ooit 1,08 laag gereden al. Maar voor hetzelfde komt er niemand aan. En dan is het gewoon een hele goede tijd. Maar hij zal wel echt moeten wachten. Ik denk dat hij zelf niet echt heel erg tevreden was. Want die laatste bocht zag je wel echt de vermoeidheid. Je zag wel dat hij vechten, maar dat hij er toch niet echt lekker doorheen kon. Maar dat is ook heel moeilijk onder deze zware omstandigheden. 1, 08, 39. dat is inderdaad het baanrecord. Maar we zagen toch gisteren inderdaad ook op de 1500 meter... dat we bij de mannen, en zeker op zo'n ja, sprint, middellange afstand... ver verwijderd bleven ja. van dat baanrecord. We gaan naar de zevende rit van de twaalf ritten in totaal. Wat betreft de Nederlanders moeten we dadelijk wachten tot de laatste rit. De rit tussen Kjeldnuis en Stefan Groothuis, de ploeggenoten... Dat komt dus strakjes. Nu kijken we naar Brian Henson en Alexa Yezin. Brian Henson gisteren zevende op de 1500 meter. Hij heeft trouwens een drukke dag, want hij rijdt ook nog de vijf kilometer ja. later vandaag. Terwijl Stefan Groothuis voor ons langs rijdt en uh, naar het publiek het gebaar maakt met zijn vinger voor zijn mond van stil zijn. Want er staat te start te gebeuren aan de andere kant van de Maar Nou, die start die is uh, in ieder geval al goed gegaan, dus mag het publiek de inmiddels inrijdende, zich uh, warmrijdende Stefan Groothuis de wereldkampioensprint, gaan begroeten met een uh, applaus en met gejuich. En kijken wij naar de aan, waar Brian Henson en Alexa Jezin dus bezig zijn. En Alexa Jezin na 200 meter de voorsprong heeft 1682 voor hem. En daarmee al ruim langzamer. Bijvoorbeeld ook dan Hein in Otterspeer was. De Russen erben rijden wel goed in de breedte. Ja, de Russen rijden, rijden bijzonder goed. Gisteren op de 1500 meter... Reden uh, Juskov en, uh, en uh, Skobrev een ongelofelijke vlakke race. Ze rijden allemaal rondjes 27. Dus ik weet niet wat er met die Russen aan de hand is, maar ze kunnen in ieder geval heel goed rondjes rijden. En Jezing, die heeft ook flink de snelheid te pakken. In ieder geval in deze rit, hè, als je het afzet tegen Brian Hansen. Ja. Maar met uh, 42-41 is hij wel langzamer dan hij in Otterspeer. Ook in de ronde tijd. Tiende van een seconde langzamer. En hij ligt een halve seconde achter, achter ten opzichte van Otterspeer. Ja, Erwin? Ja, maar het gaat, hij rijdt wel heel goed door. Hij rijdt die laatste kruising op. En die slagen zijn allemaal nog geraakt. Grote klappen komt die grote rus door o die laatste bocht heen. Door de laatste buitenbocht heen. Hansen komt nog terug in de binnenbocht. Maar Jezin gaat de rit winnen. 1,955 de tijd van Otterspeer blijft staan. 1,984 is de voorlopig tweede tijd voor deze Alexa Jezin en Brian Hansen Met 1,1015 de vierde tijd voorlopig. Passeren daar nu Hein Otterspeer die het uh, publiek zwaait. Volle bak trouwens in Tioff. Tioff is uh, uitverkocht. Een paar lege plekjes nog links en rechts. Die zullen ongetwijfeld nog wel... Uh, ...opgevuld gaan raken. Naar aan de overzijde, daar zie je, oh, dus je nog een, een paar... Ja, ja, ja knap, altijd kritisch blijven. Hoor. Altijd kritisch blijven. Ik vind dit gewoon een kolkentu-af, cool een prachtig stadion... ...wat helemaal vol zit op dit moment. En wat mooi is te zien, om, uh, onze vriend Hein, hein Otterspeer... ...staat hier net voor ons op het bankje. Helemaal kapot, hè. Hij was helemaal leeg. Dat is mooi om te zien, dus het zijn echt zware omstandigheden onder deze duizend meter. Hij is nu aan de overzijde ook weer gaan zitten op een van de andere bankjes. En daar kijkt hij als hij recht voor zich uitkijkt naar twee mannen in een rood met wit pak. Echt exact dezelfde pakken, want we hebben twee Russen in de baan in de achtste rit. Dimitri Lobkov en Yevgeny Lalenkov ze zijn toevallig ook allebei nog eens 31 jaar oud. Allebei van februari 81. Lobkov van 2 februari, toen werd hij geboren in 81. En Lalenkov 14 dagen later. Dus. Je kunt wel echt zeggen dat het generatiegenoten zijn. Lopkov toch meer 500 meter man dan 1000 meter man. Ben ik geneigd om te zeggen. Lalenkov is meer ja. de middellange afstandsspecialist van deze twee. Gezien Lopkov vertrokken in de binnenbaan. Lalenkov vertrokken in de buitenbaan. Daar heeft Lalenkov dus wel een hele goede tegenstander ja, aan. Ja, maar met het ingaan van de bocht heeft Lalenkov al wel te pakken. Het gat is nu al behoorlijk groot hoor. En als je kijkt naar de opbouw van deze twee rijders van het seizoen. Dan heeft Lopkov eigenlijk een heel goed seizoen. Hè. Die opent in nu ook 1640. Dat is een goede opbouw. Opening. En Lalinkov opent nu al 17.08. En dat gat is nu al 30 meter. Ik denk dat uh, Lalinkov... Uh... Gewoon duizend meter achter de rus Lopkov aan gaat rijden. Gisteren werd hij 18e op de 1500 meter, Lalenkov. Dat heeft hij ook in het verleden wel eens beter gedaan dan die klassering. Lobkov nog altijd aan de leiding bij het inrijden van de laatste ronde. Met 25,7 seconden was hij in deze ronde drie tiende langzamer dan Otterspeer was. Verschil 24 ste van een seconde. Hij heeft wel een lekkere kruising, Lobkov dadelijk. Want hij kan mee met Lalenkov. Hij kan na zijn landgenoot toerijden. Ja, want Lalenkov heeft meer snelheid. De ronde was een tiende sneller voor Lalenkov. En heeft Lop echt geluk met die Lalinkov dat hij erachteraan kan rijden op die kruising. 1,955 van Nijndot de speer. De laatste bocht zit erop. Lopkov gaat denk ik de toch wel winnen. Of komt Lalinkov met de misser nog terug? Nou, zij aan zij. Niet de snelste tijd. Het is toch Lalenkof. die <laughs> nog net in de laatste meters met 1,994 ze schaats. Net iets eerder over de streep of eigenlijk tegen de streep aanduwt. En Dimitri Lopkov 1'9'97. En dat betekent de vierde tijd voor hem, de derde tijd voor Lalenkov-Otterspeer. Jezin Lalenkov is tot nu toe de top drie. En nu komt een belangrijke rit in rit negen met een hele gevaarlijke outsider. De Koreaan Tai Mo. Niet ja. voor niets de nummer twee hebben van de Olympische Spelen op deze afstand. En de Olympisch kampioen van de 500 meter, ja. maar jij omcirkelt ja, toch ook de naam Pekka Koskala? Ja, is een hele mooie rit. Want Mo, he, de Olympisch zilver inderdaad, de grote favoriet voor de, voor de 500 meter van zondag. Maar Pekka Koskala, dat is de grote, grote Rus, nee, de grote Fin, die zo ongelooflijk sterk is. En als hij het altijd, op de altijd heupen zo wisselvallig heeft, ja, de de ene keer... hij heeft een keer een wereldrecord gereden, Sebastiaan. En als hij het op de heupen heeft dan kan hij een ongelofelijke goede 1000 meter rijden. En ik denk dat dit wel de omstandigheden zijn voor hem. Het hij zijn zou trouwens wel kunnen hier. Het zijn trouwens de nummers 1 en 2 van het Wereldbeker. Eindklassement van de 500 meter. Mo won dat eindklassement voor Koskala. Koskala stond op de 1000 meter in de Wereldbekers. Toch altijd een redelijke graadmeter. Eén keer op het podium, één keer derde. En Mo stond drie keer op het podium. Dat was drie keer een derde plaats die hij bereikte deze tijd bij Mo. 23 jaar is hij dus uit Korea een rit. Om dat eens even goed te gaan vergelijken met die tijd van Hein Otterspeer... Die 1 Terwijl de starter iets ziet wat niet mag. Ik denk dat Koskela uh, met de, de punt van zijn schaats misschien wel de rode lijn heeft geraakt, waardoor hij uh, wordt afgefloten. Ja. Want dat mag niet. Ja, inderdaad, Koskela die is, uh, was iets te, te, iets te snel. Ja, ah, beweging zijwaarts. Beweging zijwaarts. Maar ik moet zeggen, het is een mooi rit, inderdaad. Want die, vooral die Koskela, hij is, dit, ja, hij is wisselvallig, maar hij is dit jaar wel constanter. Ja, hij maar dat, dat ik altijd is. Is een bij hem. de ene week kan hij winnen. Ja. En dan de week daarna, soms zelfs de dag daarna... dan zegt hij weer ziek af. Of heeft hij weer een vage blessure. Inderdaad, maar hij heeft uh, vorige week niet gewonnen. Dus het zal maar zo kunnen zijn dat hij vandaag echt een keer, een keer vreselijk uit gaat, uit gaat halen. Hij heeft zijn materiaal beter onder, beter onder controle. Hij is iets rustiger geworden. En hij heeft gewoon een pech. Hij is zo ongelooflijk sterk... Hij trapt alle schaarste gewoon kapot. En daar wordt hij op een gegeven moment gewoon gefrustreerd van. Jans Wier heeft zijn startpistool weer de lucht in gedaan en schiet nu. En heeft dus deze rit het gang geschoten. De negende rit van de twaalf ritten in totaal. Modus in de binnenbaan vertrokken. Dadelijk voor hem ook de laatste binnenbocht. Pekka Koskela vertrokken in de buitenbaan. Mo komt richting Pekka Koskela er onderdoor. En Tebe Mo met die diepere houding natuurlijk. De veel kleinere Koreaan opent in 1638. Daarmee is hij ietsje een tiende sneller erben dan hij... Nog. Ja, maar dat moet hij ook wel zijn. Mo, Mo is ook echt een 500 meter rijder. Dus hij moet er vanuit die snelheid moet hij, moet hij, uh, die snelheid maken. Maar als ik kijk dan naar een Pekka Korsklaar, die komt toch met 65 redelijk mee. En dan is het belangrijk dat hij dat gat dicht gaat rijden uh, richting Mo. Richting de kruising gaat er in ieder geval ze gaan gelijk op. Richting uh, de 600 meter waar uh, Teben langs langskomt in uh, 41.99. Ja. En daarmee 800ste van een seconde maar langzamer ja. is dan uh, uh, Hein Otterspeer. En jij, Erben, beschut je hoofd. Waarom? Nou, die rondetijden, tijden 25, 25, 25, die zijn niet snel genoeg. Maar Mo op die kruising gaat optimaal gebruik maken van kostklap. Mo gaat hier de rit winnen en hij rijdt flink Sorry. door in de laatste bocht. Hij uh, demareert inderdaad prachtig weg... bij bij de VIN, bij uh, Pekka Koskala. 1,955, de te kloppen tijd van Eindhoven Otterspeer. En die gaat eraan, zo. hoor. 1,0909. Ja, ja, ja, dit is even een, uh, een tikkie dat uh, Mo uitdeelt. Terwijl hij zelf toch denkt, volgens mij... van het had nog iets sneller gekund. Want op die manier schudde hij zijn hoofd zo eventjes naar rechts van... Wow. Maar goed, de tijd van Otterspeer verbannen na plaats 2. Koskela rijdt de vijfde tijd namelijk tot nu toe. Tijd bij 1,0909. Hij pakt dan toch uiteindelijk 46 honderdste voorsprong. Ja, en... en dat is een goede tijd. Dit is echt een tijd... Hiermee kom je zeker op het podium. Ik denk dat er, dat er niet veel mensen zijn die onder deze tijd komen. Als er ergens nog winst te halen valt, dan is dat in die eerste volle ronde. Die ronde van 25-5. Als je gisteren keek naar wat Stefan Grooters op de 1500 meter als eerste ronde reed. Reed hij al een rondje 25-6. En dat reed hij met twee vingers in de neus. Dus hij kan er hadden, Maar dan moet hij je daar ook pakken. Want die slotronde die is goed. 27-1. En vooral voor Mo is het een hele goede, goede slotronde. En uh, Kjeld Nuis en Stefan Groothuis rijden strakjes in de laatste rit tegen elkaar. Strakjes is rit 12. De rit 11 uh, is de rit tussen Davis en Morrison. En nu staat Jamie Gregg uit Canada in de baan. En hij gaat het opnemen tegen Samuel Schwartz uit uh, Duitsland. Gregg in de binnenbaan, 27 jaar. Werd hij trouwens afgelopen zondag. En Samuel Schwartz is een jaartje ouder, is 28, staat klaar in de buitenbaan. Staat al behoorlijk naar voren toe, als het ware. Neemt nu de starthouding aan, de atletiekstart. Zoals we die kennen van de Noord-Amerikanen bij Jamie Gregg. En ze zijn in één keer goed weg. Gregg lijkt beter uit de startblokken dan zijn Duitse tegenstander bouwt wat meer snelheid op in de eerste meters, de eerste 50 meter. En gaat dan goed door de eerste binnenbocht heen. Komt daar met een aantal meter voorsprong uit op weg naar de 200 meter. En is hij daar langzamer of sneller dan Tai Bumbo? Nou, met 1628 Erben is hij fors sneller dan Tai Bumbo was. Ja, Jamie Crack is ook echt een 500 meter rijder. Ik denk dat hij echt deze 1000 meter gaat gebruiken als een opmaat voor de, voor de wedstrijd van zondag. Hij heeft al een paar keer, hij heeft al een 500 meter gewonnen dit jaar. Maar ik denk dat hij te weinig inhoud heeft om echt hier een hele goede 1000 meter te rijden. Twee weken geleden won hij die, die 500 meter inderdaad ja. in Berlijn. Op de 1000 meter met twee keer een vijfde plaats toch wel in de buurt geweest van de podiums. En nu is hij na 600 meter met 41, 84 nog altijd sneller dan Thijber Mo. Hij was ook in de ronde een tiende sneller. heeft 15 honderdste van de seconde voorsprong. En heeft nu een lekkere kruising. Want hij kan naar Samuel Swartz gaan toerijden op de kruising. Met grote rake klappen waarin hij veel kracht op het ijs legt. Heeft hij Swartz bijna te pakken. Hij dende er niet naartoe. En... Sterker nog, Swartz gaat misschien in de buitenbocht ook Greg nog wel voorblijven. Het wordt een aardig duel in de laatste 50 meter. En wordt het dan zwart of Greg, dan wordt het toch nog Greg. Maar met 1.0973 de derde tijd tot nu toe. Mo, Otterspeer, Greg. Dat is voorlopig de top drie. Extra nieuws nog: Deze Boutersen heeft persoonlijk twee mensen doodgeschoten bij de decembermoorden in 1982. Het getuige Rosenthal gezegd in het proces tegen de huidige president van Suriname. Het proces draait om de executie van 15 tegenstanders van het militaire bewind in Suriname. Het parlement in Paramaribo werkt op dit moment aan een amnestiewet... waardoor Boutersen een eventuele straf kan ontlopen. We hopen daarover straks onze correspondent Harme Boerboom te spreken. Nu weer snel terug naar Tialf in Heerveen. Het WK-afstanden met de laatste twee ritten op de 1000 meter. De grote finale en veel van het publiek staat al in het Niet alleen omdat ze staanplaatsen hebben gekocht, maar ook zittende mensen zeg maar, mensen met zitplaatsen die daar veel geld voor hebben betaald. Veel te veel geld vind ik eigenlijk. Maar goed, staan inmiddels bij hun stoel, want ze kijken naar de, laatste twee, of naar de voorlaatste rit. Koningsrit, misschien wel als je het even de Nederlanders buiten beschouwing laat. Want Shawnee Davis staat in de baan. Die zijn titel hier verdedigd voor gaan Insel, werd hij voor de derde keer in vier edities wereldkampioen op de 1000 meter. En is natuurlijk ook de tweevoudige olympisch kampioen op deze 1000 meter. Tegen de wereldkampioen van gisteren tegen Danny Morrison. Gisteren dus winnaar van de schaafsmel van de 1500 meter. Toe trouwens ook tegen elkaar. Was er een moeilijke kruising. Ging Davis door het oog van de naald. Want hij werd niet gedisqualificeerd. Terwijl Morrison toch even een half slagje moest laten lopen. En Morrison die zei ja maar dat deed ik expres, Want ik wilde mee met Shawnee Davis. Morrison stond niet helemaal stil bij de start. Maar ze zijn in één keer goed weggeschoten. Morrison in de buitenbaan dadelijk dus ook de laatste buitenbocht. En Davis in de binnenbaan. En dan komt Morrison met voorsprong nog die buitenbocht uit. Nou, dan nou een beetje gelijk op. Gelijk opgehaald. maar Davis versnelt beter ja. uit en heeft voorsprong naar de 200 meter. 16,79. Is dat voor Davis oké? Dat is okay? voor Davis een goede opening als je dat vergelijkt met gisteren. Gisteren was David, lag hij ver achter op Danny Morrison. En nu op 200 meter ligt hij gewoon voor op Morrison. Morrison komt er wel die kruising op. Dat gat is 15 meter. Hij kan wel aanhaken, dus waarschijnlijk komt hij er onderdoor of er net naast. Dit wordt de snelheid zit er in ieder geval bij deze jongens ongelooflijk in. Bij uh, Danny Morrison en bij Shawnee Davis. Morrison in de binnenbaan heeft het heeft in handen genomen. 42-16 voor hem, ronde 25-2. Vergelijk ik het oh. met T. B. Mo. Is het verschil 17 honderdste van een seconde. Beetje ja, ja. stappend door de binnenbocht. Zag er niet zo mooi uit ja. te hebben. Ja, maar nu komt weer Shawnee Davis. Shawnee Davis heeft die laatste binnenbocht. En kan het richtpunt van Danny Morrison. En dan hebben we met het ingaan van de bocht. Heeft hij Danny Morrison bijna te pakken. Daar komt Johnny Davis aan. Morrison loopt schaatsstok wel goed mee in die buitenbocht. Maar Davis met voorsprong eruit. 1.0909 de tijd van Thibur Mo. En die gaat eraan. 1.883. Oh, oh, oh, oh. Een halve seconde boven Show. het barrecord. Snelste tijd. En met 1.0905 rijdt Danny Morrison ook de tweede tijd. En zijn deze twee heren dus sneller dan Tebermo. Die met 10909 verbannen is naar plaats 3. Hein Otterspeer nu naar de vierde plaats toe. Davis 1883. Dat, dat is snel. Dat is een ongelooflijk snelle tijd. En het is gewoon niet lekker hoor. Als je 1-0 op dat bordje staan en je moet dan naar de stad toe, hè. Dan weet je dat het stadion begint een beetje stil te worden. Want dit, iedereen weet van dit is een hele goede tijd. En dan ga je naar de stad. Want daar staan twee enorme klasbakken gaan nu, nu naar de stad toe: Keltnuis en Steven Groothuis. Land en ploeggenoten, eh, Dat kan een voordeel zijn. Maar er bent soms, en dat zeiden we bij jou en Mark, uit ja. bijvoorbeeld ook als jullie tegen elkaar rijden, het kan ook een nadeel zijn, want jullie hebben elkaar ook nog wel eens in een race kapot gereden, ja, zeg maar. Ja, inderdaad, want je wilt natuurlijk van elkaar winnen. Uh, je weet dat er hard gereden is, dus het is nu de zaak om gewoon rustig te blijven om geen datgene te doen waar je goed in bent. Dus tegen van Grooters kan dat, hè? Dus tegen van Grooters heeft die macht, maar die moet vanuit die macht blijven rijden als Steven maar geen misslag maakt, Stefan Groothuis, ja? Kjeld Nuis moet gewoon rustig blijven rijden, ze slagen af blijven maken. Kjeld Nuis gaat dadelijk vertrekken in de binnenbaan. Stefan Groothuis, de wereldkampioen, sprint in de buitenbaan. Allebei wonnen ze duizend meters in wereldbekerverband. Kjeld Nuis won er één. Hier in Ereveen was de eerste wereldbekerwedstrijd... die hier in Ereveen gehouden werd. En uh, de twee wedstrijden in het seizoen daarvoor... werden gewonnen door Stefan Groothuis in Chelyabinsk en in Astana. Ze zetten hun schaatsen neer, net achter de rode startlijn. Groothuis staat een paar meter voor Nuis. Om de dood tevoudige reden dat hij de start in de buiten... Buitenbaan. Dat is dat verschil Het Ready heeft geklonken. Er zijn nog wat oh, mensen die wat foto's maken. En dan zijn ze goed weg. En Stefan Groothuis redelijk uit de startblokken ja, erbij, Maar ja. dat blijft toch altijd moeilijk bij hem. He? Maar Kjeld was hard weg. Kjeld is heel goed weg. Maar nu komt die bocht. En in die bocht is Stefan Groothuis ongelooflijk goed. Maar toch gaat Kjeld Nuis daar onderdoor komen. Kjeld Nuis gaat voor Stefan Groothuis openen. En open het goed. De eerste en die opening hoor. 16.48 van Kjeld Nuis. Dat is weer halloos. Om 16.80 voor Stefan Groothuis. Die laat er toch wel een beetje wat liggen nu op de kruis. Probeert Nuis die voorsprong natuurlijk in stand te houden. En technisch goed te blijven schaatsen. En uh, Grooters lijkt wat meer snelheid te hebben. Rijdt richting Kjeld Nuis en heeft nu de binnenbocht. Op weg naar de bel voor de laatste ronde. Grooters onderdoor. Grooters nu aan de leiding. De wereldkampioen sprint. Wat doet hij ten opzichte van Johnny Davis? Hij is met een ronde van 25-0. Is hij sneller? 4 heeft hij erben. Ja, 4 ja, dat is ongelooflijk veel. Hoor. Dat is veel. En hij rijdt goed door. Hij komt die laatste binnenbocht komt goed door. Nu moet hij nog één buitenbocht. Maar kijk, en, kijk naar Kjeld Nuis. Kjeld Nuis denkt: ik wil winnen. Ik wil winnen. Nee, niet Stefan Groot willen. Ik wil winnen. De laatste maar hij de... gaat niet winnen, want Stefan Groothuis gaat winnen. Maar wat wordt de tijd? Publiek gaat er staan. Groothuis of Nuis. Nuis heeft wat meer snelheid. Maar Groothuis wint dus 1 8, Tot de kloppertijd tijd. En die gaat eraan. Die gaat eraan. Groothuis, wereldkampioen. Op de 1000 meter. En Nuis wordt tweede. Ze zijn hand in hand nu aan het uitrijden. En Stefan Groothuis, de wereldkampioen sprint. Pakt hier zijn tweede wereldtitel van het jaar. Arm om arm met Jack Ory daar op de kruising. En het publiek gaat uiteraard helemaal uit zijn dak. Het is goud en zilver. Goud voor Stefan Groothuis en zilver voor Kjeld Nuis. 1,857 om 1,879. Shawnee Davis wordt de nummer drie. En hij in de nummer zes. Het is de vierde keer dat er een Nederlander een wereldtitel pakt op de 1000 meter. Jan Bos deed het één keer. En Ene Erben Wennemars deed het ja. twee keer in Berlijn en in Seoul. Nou, je hebt een opvolger, Erben. En ja, wat voor een. Dat is een prachtige opvolger. En wat is dit een goede race? Als je kijkt naar die einde 1-0-8-5, als je dat vergelijkt met die 1500 meter van gisteren, ja, dan is dit echt van een ongelofelijke klasse. Sjornie Davis zit op het bankje uit te eigen en kijkt toch wel een uh, beetje beduust om zich heen. Steven Groothuis met de duim omhoog. Gisteren was het voor hem en Nuis niets op de 1500 meter. Vijfde en achtste. De revanche is gehaald. Goud en zilver voor Nederland. Groothuis wereldkampioen. Nuis tweede. Sjornie Davis pakt de brons op de. 1000 meter. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is drie minuten over half vier. Hier is Gert Kluk. Daisy Bouters heeft persoonlijk twee mensen doodgeschoten. bij de decembermoorden in 1982. Dat heeft getuige Rosenthal gezegd. in het proces tegen de huidige president van Suriname. Het proces draait om de executie van 15 tegenstanders. van het militaire bewind in Suriname. Het parlement in Paramaribo werkt op dit moment, legt de laatste hand aan, een amnestiewet, waardoor Boutersen een eventuele straf ontloopt. De Europese Unie heeft de sancties tegen Wit-Rusland uitgebreid omdat het land de mensenrechten blijft schenden en de burgerlijke vrijheden inperkt. De EU bevriest onder meer de tegoeden van een aantal regeringsfunctionarissen en zakenlieden en stelt reisbeperkingen in. Premier Rutte zoekt brede steun in de Tweede Kamer... voor de extra bezuinigingen van het kabinet. Hij hoopt ook oppositiepartijen te overtuigen... van de noodzaak van de nieuwe bezuinigingen... waarover nu wordt onderhandeld. Na het vertrek van Brinkman uit de PVV-fractie... kan het kabinet Rutte nog maar rekenen... op 75 van de 150 kamerzetels. En het Rode Kruis en de Stichting Vluchteling... zijn aan een landelijke campagne gestart... voor de slachtoffers van het geweld in Syrië. Mensen kunnen geld storten op Giro 6868. Er komen spotjes op radio en tv... Volgens het Rode Kruis is er dringend behoefte aan medicijnen, water, voedsel en dekens... voor de Syriërs die op de vlucht zijn. En dat zijn de hoofdpunten. Aan de BVK's informatie er staat in totaal 70 kilometer file. De langste files staan op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... tussen Knoopend Ippenburg en Knoopend Kleinpolderplein 11 kilometer. Wat komt er aan ongeluk? De weg is er wel weer vrij. De A27 Breda richting Gorkum is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Breda en knooppunt Hoijpolder staat nog 7 kilometer... Ook daar zijn de rijstroken weer open. De A28 Amersfoort richting Utrecht. Voorzaakt een vrachtwagen met pechvieren tussen Afrit Maren en de Uithof. 8 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Zwolle en Meppel rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. En door een stroomstoring rijden er van en naar Zutphen ook geen treinen. De vertraging is in beide gevallen meer dan een uur. Inmiddels zes minuten over half vier. Wat een begin van dag twee van het WK afstanden in Heerenveen. Goud en zilver op de duizend meter bij de mannen. Ja heren, we hebben nog twee afstanden te gaan. Maar is Thielf al bijna afgebroken? Nou, dat, eh, het dak gaat eraf. Nou, dat is wel lekker trouwens. Want het is heerlijk weer buiten. Dan eh, kun je lekker in de zon zitten. Nee, het dak zit er natuurlijk op. Maar Thielf eh, viert wel het ja, feestje nadat er gisteren maar één medaille. En dat was tussen maar een bronzen Werd eh, behaald. Wordt tegelijk toch even een tikkie uitgedeeld door de Nederlanders uh, Groothuis en Nuis. Goud en Zilver dus. De eerste keer uh, in zijn carrière dat Stefan Groot een gouden medaille pakt. Een wereldtitel op een afstand. En wat een seizoen seizoenerben voor hem. Eerst wereldkampioen Sprint. Ja. Nederlands record gepakt in dat WK op de, op de 1000 meter. De eerste Nederlander in de 1 ja. op de 1000 meter. Nu pakt hij de wereldtitel op deze afstand... Waar zit die progressie in die groot dit seizoen geboekt heeft? Wat vind nou, je? Ik denk dat er gewoon echt een grote last van zijn schouders afgevallen is op het moment dat hij, dat, dat hij wereldkampioen werd in, uh, in Calgary. Want hij heeft er zo lang op moeten wachten, zo lang op die eerste titel. Zoveel pech heeft die jongen gehad. En dan wordt hij eindelijk kampioen en dan laat hij gewoon zien wat, wat, wat hij kan. Dan wordt het in één keer makkelijk. Gisteren zag het er al heel makkelijk uit op die 1500 meter, de eerste 700 meter. Maar dan wordt het seizoen een, een beetje te lang. Ik denk dat hij gewoon fysiek nog niet sterk genoeg is om een 1500 meter af te maken een heel seizoen lang. Maar die duizend meter, daar woont hij in. Dat kan niet, Dat kan hij altijd. Je kunt hem midden in de, in de nacht wakker maken. En dan kan hij gewoon een, een duizend meter rijden. En dan in een vol tie-off. Dat is een prachtige bekroning voor hem. Hè. Want als je kijkt, hij is wereldkampioen geworden in Calgary. Met fantastische tijden. En een fantastisch, fantastisch, fantastisch to toernooi. Maar die ambiance die was daar eigenlijk na natuurlijk niet zo. Al dat hij in Herenveen is. Maar als je dan in eigen huis als regerend wereldkampioen sprint... hier de wereldtitel op kan halen op de duizend meter. Nou, dat, dat is fantastisch. Hij rijdt uit in de inrijbaan. heeft zijn pak half uit. heeft... Volgens mij wat beren en wat uh, oranje spullen in zijn handen... die naar hem toe zijn gegooid door het publiek. En dan gaat het ijs dadelijk daar verlaten. doet uh, de beschermers om de ijzers heen. Kjeld Nuis komt er ook naartoe. Laten we niet vergeten, voor Nuis ja. ook uh, een uh, mooie medaille. Vorige ook zilver. Ja. Trouwens bij de WK afstanden. Toen achter Shorney Davis. En bij dat uh, WK eindigde Groothuis net naast... Of nee, wie we werd toen derde. Die pakte eigenlijk zijn eerste echte grote internationale prijs. Nu dus goud en zilver. Want ook Kjeld Nuis heeft toch een hele goede duizend meter gereden. Ja, als je keek hoe Groot reden dan moet je toch wel gewoon je eigen race blijven rijden. Moet je er wel achteraan blijven rijden. En Kelters, hij, hij, hij, hij verloor niet, niet, niet zijn techniek. Hij bleef rijden tot de laatste meter. En hij heeft een tijd gereden. 1.08.79. Een jonge jongen nog. Om deze super zware omstandigheden. Drie seconden het... boven zijn persoonlijk record. Dat in solt ja, is gereden moet je op zeggen, zijn hoge baan, lege baan. Dit is gewoon het maximale wat die jongen kan rijden. En hij kan er ook niks aan doen. Dat er toevallig iemand is die nog beter is. Dat uh, moet hij accepteren. Voor de vierde keer dus in de... De geschiedenis van de WK afstand, Een Nederlandse wereldkampioen. Stefan Groothuis. Hij wordt geïnterviewd nu door uh, de speaker Hier in Tiaf in Ereveen. En iedereen uh, heeft het naar zijn zin. Op deze mooie dag. Eerste goud is binnen van het WK. Straks de 1500 meter bij de vrouwen. Daarna nog de 5 kilometer bij de mannen. Dus komen ongetwijfeld nog we wel wat medailles bij. Maar dit was uh, een 1000 meter van heel hoog niveau. Het is negen minuten over half vier. Het nieuws van vandaag komt uit Suriname. Want Desi Boutersen heeft persoonlijk in 1982... twee tegenstanders van het militaire bewind doodgeschoten. Dat heeft een van de verdachten in het proces... rond die decembermoorden vandaag verklaard in de rechtbank. Correspondent Harman Boerboom is in Paramaribo. Harman, het gaat om de getuige Roosentaal. Wat heeft hij precies gezegd? Hij heeft uh, gezegd inderdaad dat uh, Boutersen uh, op het fort aanwezig was. Eerder had hij als getuige verklaard... Dat dat niet zo was, had hij onder Ede verklaard. Maar hij heeft vandaag een nieuwe verklaring gedaan. Uh, hij is inderdaad ook verdacht, maar hij heeft vandaag stond hij uh, voor de rechter als getuige. En hij heeft gezegd dat Boutussen persoonlijk twee mensen heeft doodgeschoten. En hij heeft nog een aantal dingen ook gezegd over uh, zijn betrokkenheid bij het ruilen van drugs tegen wapens. en, uh, en, en, en dat soort, dat soort uh, taken die allang. Uh, gingen die verhalen gingen natuurlijk al lang, maar het is wel bijzonder dat hij, dit, dat hij dat nu zo keihard voor de rechter heeft gezegd en ook nog onder onderheden. En hij heeft ook gezegd wie Bouters heeft doodgeschoten. Dat is, ik ben niet zelfs uh, bij, de, bij de rechtbank op dit moment, want ik ben nog bij de amnestiedebandelingen in de assemblée. Uh, dus da dat is mij niet bekend wie dat, uh, wie dat zijn geweest. Ik weet alleen dat hij dat heeft gezegd. Ja, nou, uh, vervolgens de persbureaus uh, gaat het om uh, Cyril Daal en Surindre Rambokus. Maar goed, dat zijn de persbureaus die dat uh, zeggen. Wie getuigen dan die dit allemaal dat, dat, heeft zal Dan zal dat, dat ongetwijfeld kloppen. Dat is uh, Rambokus, die had een tegenkoop uh, beraamd en opgepleegd. En... Syriën Baal was van ons voorzitter op dat moment. En die zijn inderdaad allebei uh, omgekomen toen. En die getuigen, die uh, Rozentaal, wat, uh, wat voor man is dat? Wie is het? Hij, hij is zelf uh, lid van de groep van Vesti, zoals dat heet. Hij heeft zelf uh, meegewerkt aan de, uh, de militaire groep. Hij is dus lange tijd een van de vertrouwelingen geweest van Voudersen. Uh, hij is ook verdachte, want hij heeft zelf mensen van huis opgehaald. Onder andere André Kamperveen heeft hij opgehaald uh, en die heeft hij naar het voortgebracht. Daarom is hij ook mede verdachte. Hij heeft uh, uh, eerder getuigd, wat ik al zei, dat Pauze zeer niet bij was. En nu heeft hij dus gezegd dat hij, dat, uh, dat hij er wel bij was. Hij heeft um, op 8 december afgelopen jaar bij de herdenking van de, uh, van de moorden... Uh, is hij, zat hij plotseling tussen de politie, Dus hij heeft eigenlijk een soort metamorfose ondergaan uh, van uh, verdachten. Maar een, een wel, hij probeert nu het klimaat te krijgen van de good guy. Hij heeft zijn verontschuldigingen aangeboden dat hij mensen heeft opgehaald. Hij heeft een groot interview gegeven in de Parboden, waar overigens, dat is een creeps maandblad hier, waaruit het overigens wel duidelijk werd dat hij, um, uh, ja, dat hij ook heel geïnteresseerd was... dat hij verder niks aan geld heeft overgehouden aan, uh, aan die militaire ook alle andere verpleegers er financieel goed uitgesprongen zijn. Ja, het is een rare dag uh, op zich uh, in Suriname. Want aan de ene kant heb je ook nog het debat uh, in het parlement over die amnestiewet. Uh, wat betekent dit nou allemaal? Aan de ene kant een debat over een amnestiewet... zodat Bouters amnestie zou krijgen. En aan de andere kant die strafzaak uh, waarin deze verklaring op... Komt. Ja, het is, nou ja, het is een, een hele chaotische situatie vandaag in Suriname. Omdat die twee gebeurtenissen ook samenvallen. En omdat er uh, plotseling Roosendaal weer is opgeroepen als getuige. Terwijl eigenlijk de zaak al afgesloten was. Hij is uh, opgeroepen als getuige. En toen kwam ook nog afgelopen maandag, als een dubbeltje uit een doosje, uh, die amnestiewet uh, die werd aangekondigd. En in een recordtempo, uniek voor Suriname, nog in dezelfde week ter behandeling. Uh, ...zou worden gebracht. Ik zeg zou worden gebracht in de Assemblee, want het quorum is er niet. En het is niet duidelijk of het vandaag nog doorgaat. De vergadering in stop. Maar het is uh, de vraag of er vandaag een over gesproken wordt. Maar het is, het is heel chaotisch. En ik sta dus voor de Assemblee uh, op het onafhankelijkheidsplein. Ik weet niet, je hoort het ongeveer tot achtergrond. Ik hoor allerlei Omdat geluiden op de achtergrond, ja. Ja, er staat een, groot, uh, een grote disco-bus en uh, biertaps en partytenten... Uh, ...waar de aandacht van bouwverfond uh, uh, getroeteld wordt en uh, gratis eten en drinken krijgen. Ze zijn hier naartoe gegaan met auto's. En dat allemaal om ja, spontaan, tussen aan de teken, steun te duiken... Aan, uh, uh, aan de amnestie die er dan zo moeten komen. Maar, maar dat die dus op dit moment uh, even, even niet in vraag is. Ja, wat in theorie zou het dus ook kunnen zijn, Harmen... dat um, er amnestie wordt verleend als die wet wordt aangenomen. Ondanks het feit dat nu vandaag dus bekend is geweest... dat, dat Bouters gewoon zelf heeft meegemoord. Er zitten dus heel veel juridische haken en ogen aan. Uh, theoretisch zou dat natuurlijk inderdaad het geval zijn, want die amnestielet is er om mensen vrijuit ja, te laten gaan. En ja, er was al de verdenking in ieder geval opbouwd uh, dat hij mensen vermoord zou hebben. Dus dat is bekend dat dat, dat, dat zou gaan gebeuren. Uh, dat is de eigenschap van een amnestielet. Alleen uh, de rechtsgeleerden hier zijn het er nog niet over eens. Maar internationale rechtsleren hebben inmiddels laten weten, en ook Amnesty International heeft laten weten dat, er een, uh, dat, dat je mensenrechten schendingen niet onder amnestie kunt laten vallen. Dus voordat uh, het er eenmaal is en wat dan vervolgens ook de consequenties voor Suriname zijn, internationaal gezien, dat is volstrekt onduidelijk. Dit is trouwens heel interessant wat hier nu gebeurt, want de presidentiële auto. Ik neem aan de fouten ze erin, met veel security, die komt in het plein opgereden. Dat is is, dus, uh, ja, hij staat hier stil. Het zijn geblindeerde ramen, dus ik kan het niet zien. Maar het is uh, de auto met dienst nummer 1. En dat is de auto van Boutussen. En die staat hier dus voor de assemblee en voor de uh, menigte uh, die hier uh, is um, om hem steun te betuigen. Goed, de man over wie het allemaal vandaag gaat komt ook nog eventjes langs uh, op het plein. We zullen je nog veel horen de komende dagen. Dankjewel voor dit moment, Harman Boeboom. Tjalf staat op zijn kop. Ze goud voor Stefan Groothuis op de 1000 meter en zilver ook nog voor Kjeldnuis. Maar toch gaan we het er even over hebben. Want volgens schaatshistoricus Marnix Koolhuis staat het langebaanschaatsen baanschaatsen er slecht voor. Het voldoet niet meer aan de Olympische normen. En daar gaan we even over praten met Jochem Uithagen. Oud-Olympisch kampioen en lid van de stuurgroep Topsport van de KNSB in Tialf. Jochem, ja. goedemiddag. Goedemiddag. Ja, euforische stemming daar. Maar uh, toch even in het algemeen. Staat het lange baanschaatsen er echt slecht voor? Nou, als ik hier kijk, dus inderdaad absoluut niet. Nee, kijk, er is een hoop gediscussieerd, de laatste maanden zou ik haast zeggen. En ik, ik, ik vind, wat ik zelf heel erg jammer vind, is dat er eigenlijk vooral heel erg elkaar wordt nagepraat, dat er heel erg negatief wordt gesproken. Terwijl ik denk dat er echt wel mogelijkheden zijn om gewoon heel positief naar het schaatsen te kijken. Maar toch noemt Marnix Kolla's een aantal argumenten. Uh, bijvoorbeeld, uh, er zijn te weinig landen waar de schaatssport op deze manier actief wordt beoefend. Nou ja, dat kan, dat, dat, als je puur naar de cijfers kijkt, is natuurlijk, eh, zijn er misschien andere sporten die meer deelnemende landen hebben. Maar ga kijken naar de andere wintersporten. Als het langlopen, als het schanspringen, het skiën. Dat zijn vooral ook gewoon echt wel eh, ik zeggen eh, West-Europese eh, midden-West-Europese -West landen die daarmee actief zijn. Oostenrijk, Duitsland. En daar viel Jochem even weg. De verbinding met Tjalf. Um, ja, die is helemaal weg. Uh, dat betekent dat wij zo meteen even de verbinding gaan oppakken... met uh, Jochem Uitenhagen en verder gaan praten... over de toekomst van het lange Schaatsen. Maar nogmaals, op dit moment eigenlijk... is er een, uh, dus een voordelijke stemming in uh, Tielf... <laughs> met uh, Goudus voor Stefan Groothuis op de 1000 meter... en Zilver voor Kjeldnaars. Drie weken zijn ze nu aan het onderhandelen in het Katzuis. Ze hebben ze ook de stekker uitgetrokken, maar daar is het bewust. De VVD, het CDA en de PVW. De stekker uit, althans de radio, want ze hebben radiostilte. En in die derde week bleek door het vertrek van... Hero Brinkman uit de PVV opeens de meerderheid te zijn weggevallen. Maar ze gaan vrolijk door met onderhandelen. En ook op dit moment zitten ze bij elkaar. En de Haagse collega's wilden natuurlijk weten hoe dat er daar binnen aan toe gaat. Maar ondanks verwoede pogingen blijven Rutte en Verhagen zwijgen. Ik, ik baal er net zo van. Ja. Ik, ik, het liefst vertel ik nu wat er allemaal gebeurt. Ja. Maar in het belang van het proces. Ja. En het is ingewikkeld. We hebben een, he, een groot probleem op te lossen. In het belang van het succes van het proces doe ik geen bericht. Wat is er deze week veranderd wat u betreft? In, in, op de onderhandelingen, uh, de, die worden gewoon voortgezet zoals u uh, gemerkt heeft. U zei zojuist, ik baal er zelf ook van. Uh, ik zou... ja, omdat ik het liefst natuurlijk gewoon met jullie, wat zou u willen vertellen? Ik, ik wil hier niet interessant staan doen, want ik weet iets wat u niet weet en, en dat getrek en geduw, omdat u ook gewoon uw vak aan het uitoefenen bent. Ooit was de gedachte uh, dat de drie partijen er in het Katshuis binnen drie weken uit zouden zijn. Het is nu drie weken aan de gang, daar uh, schiet het op. Ik uh, heb eerder gezegd dat ik niets over het verloop van de onderhandelingen uh, in het Katshuis uh, meedeel. En dat geldt uh, ook ten aanzien van dit element. En als ik u dan eens staan, buiten bij dat hek, dan denk ik van ja... Uh, nee, dat denk ik niet sneu. Dan denk ik, uh, nou ja, uh, ieder is een vak, maar het is wel uh, uh, dat veroorzaak ik ook deels dat u er allemaal staat. Eind april, is dat haalbaar? Uh, dat zal wel moeten, want zoals uh, de heer De Jager gisteren in de Tweede Kamer heeft meegedeeld... Uh, verwacht de uh, Europese Commissie onze plannen zo uh, eind april. Kunt u uh, al een indicatie geven van de tijd die u nog nodig heeft? Nee. Dus onze mooie dagen voor het hek van het katshuis uh, zijn in ieder geval eindig. Uh, zoals u weet uh, is het nu uh, eind maart. Uh, dus ik uh, wens u nog veel zonnige dagen toe. Of dat het geval zal zijn, gaan we straks nog eens een keertje vragen aan Gerrit Hiemstra. Maar goed, ze kregen weinig los, onze Haagse collega's van Maxime Verhagen en van de premier Mark Rutte. Verbindingen hersteld met die van dus praten we even door met Jochem Uithagen over de toekomst van het lange baanschaatsen. Want volgens uh, schaatshistoricus Marnix Kolhaas staat dat er slecht voor. Uh, Jochem, je noemde het in het juiste leven, ja, het, het, is een, uh, het is inderdaad te vergelijken met bijvoorbeeld het langlaufen. Dat niet uh, het uh, lange baanschaatsen in zoveel al landen wordt beoefend. Uh, maar hij zegt bijvoorbeeld ook het inlineskaten. Dat is een grote concurrent en met name die wisselwerking daartussen. Nou, ik denk, als je dat positief bekijkt, zeg ik, van het inlineskaten, het zou natuurlijk best fantastisch zijn als er steeds meer inlineskaters komen die gaan schaatsen. En andersom zie ik inderdaad het inlineskaten misschien nog wel op termijn olympisch worden. Maar dat zie ik alleen maar als versterking. Want ik denk dat de rijders dan denken, dan heb ik onder twee jaar de kans om mee te doen op de olympische Spelen. Dus Ik zie daar alleen maar een versterking in. Is het schaatsen, het lange baan schaatsen, wel tv-geniek genoeg? Oh, absoluut. Uh, als je gaat kijken, ik, mensen die in een stadion komen die zeggen, hé, hey, ik zie meer snelheid. Uh, Dat is waar. En aan de andere kant, je kan het, je schaatsers kan je in hun ogen kijken. Je hebt inmiddels zoveel mogelijkheden, met een second screen, waar we dit jaar mee bezig zijn, om gewoon echt thuis helemaal te volgen wat er gebeurt. Dus absoluut, kijk maar naar de kijkcijfers ook. En dat dat misschien wat ouder publiek is, dat is een ander aspect. En daarom zeggen we wel, we moeten ook zorgen dat we de jongere mensen echt enthousiast houden voor het schaatsen. Ja, want, want wordt, gebeurt dat wel? Wordt daar wel genoeg over gesproken om dat jonge publiek erbij te houden? Nou, er wordt in Nederland heel veel over gesproken. Maar ik denk dat het basisprobleem toch erin zit dat de ASU, de internationale Unie, wat trager is dan wij zouden willen. In, in, in kleine aanpassingen. En ja, dan zouden er echt nogal wat dingen ...moeten gebeuren, denk ik, op termijn. Om gewoon te zorgen dat, dat iedereen blijft aanhaken. Als mensen afhaken, is het moeilijker om ze erbij te krijgen. dan om dan ze erbij te houden. En daarom vind ik wel dat er gewoon wel wat dingetjes zouden kunnen verscherpt worden. om gewoon ook de jongere mensen uh, erbij te blijven betrekken. Want het moet allemaal gewoon wat sneller en korter en bondiger. Want er is zoveel afleiding en daar moet je wel in meegaan. Ja, Kolhaas had het ook nog over een gebrek aan ijsbanen in Nederland. Te strenge limiettijden. Maar waar ik het ook nog even over wil hebben. Uh, Arie Koops, directeur topsport van de KNSB. die heeft nu ook gezegd dat het seizoen gewoon anders ingedeeld moet worden. Het verschil, uh, of het weken afstanden zou bijvoorbeeld al begin februari gereden moeten worden. Is dat een goed idee? Nou, ik denk dat je zeker naar de kalender moet kijken. De kalender is nu dit jaar zeker heel erg lang. Uh, je moet eigenlijk het reizen van de, van de rijders zoveel mogelijk zien te beperken. Je moet de, de, wat mij betreft de wedstrijden meer uh, echt bij elkaar voegen. Dat je echt weet waar je aan toe bent. En dat je na het eind maart nog aan het schaatsen bent, is denk ik niet ideaal. En uh, daar moet je zeker naar de kalender gaan kijken. Maar dan hebben we de ASU toch weer nodig. Ja, um, duizend meter net gereden trouwens Jochem. Hè? Uh, ja. Ja. Puntje voor je stoel hè? Ja, fantastisch. Wilhelmus wordt op het ogenblik gespeeld. Uh, nee, nah, dit is supergoed. Uh, uiteindelijk als je gaat kijken, er staat een Amerikaan op het podium samen met twee Nederlanders. De strijd is enorm, is enorm. Als je gaat kijken naar de onderlinge verschillen, gisteren ook op een 1500 meter. Binnen de 1, 2 en 3 zit je binnen een paar honderdste. Dus er is nog steeds ultieme strijd op het ijs te zien. Dus wat mij betreft ligt daar... Ligt daar niet zo heel veel winst, wat dat betreft? Oké. Okay, uh, even, even, ja, we weten dat jij alles volgt. Dus ook uh, de vrouwen, de 1500 meter, straks, uh, straks op het programma. Uh, ja. Nesbit of toch wust? Ik gok op Vuust. Waarom? Omdat ik vind dat zij... Uh, ze is wat zieker geweest, maar is ze is relatief fit. Dat zag je gisteren op een uh, drie kilometer ook. En ze rijdt hier voor eigen publiek. Dat wil ze. Ja, ze wil gewoon ze wil knallen. Ik zag gisteren een foto uh, voorbij komen... waarin ze lekker voor de wedstrijd in de zon een kopje koffie zat te drinken. Toen dacht ik van, er zit zoveel ontspanning in. En die is echt aan het genieten. En dat lijkt me zeker aan het eind van een seizoen... wel de basis om gewoon heel hard te gaan schaatsen. Vooral ook op een 1500 meter. Oké, okay, maar de slotconclusie. conclusie. We praten over in aanleiding van het, uh, de woorden van schaatsen. Natuurlijk is het lange uit Langebaanstraat er uh, slecht voor. Uh, nou, volgens Jochem Uithagen dus niet. Ik vind het vooral heel negatief. En dat vind ik zonde. Dank je wel uh, Jochem. En uh, veel plezier daarin, Tielf. Uh, Dank je. Jullie spraken wel lekker door tijdens het Volkslied. Maar goed. Ja, sorry, ja, sorry. <laughs> Steven Groothuis in ieder geval stond het schitteren op het podium. Hij straalde werkelijk en hij zong mee. De kerstverse wereldkampioen op de duizend meter. Jeroen Stekelenburg sprak zojuist met hem. Van harte gefeliciteerd. Ja, zo zoek je jaren naar een wereldtitel en zo heb je er twee. Precies, uh, tien jaar of hoe lang ben ik bezig met uh, topsport, uh, topschaatsen en, uh, en in dit seizoen weer in één keer twee keer de wereldkampioen. Ja, super, geweldig. Heeft dit iets extra's in zo'n vol die half een gevecht op het scherp van de snede? Ja, dat moet fantastisch zijn. Ja, nee, tuurlijk. Het is gewoon geweldig. Gisteren was er al aardig wat mensen, maar nu gewoon volle, volle bak. Gewoon, uh, op een vrijdag uh, zoveel mensen en dan. Uh, je hoort het gewoon als je rijdt. Of je hoort, het, je, hoort, je hoort geen persoon, maar je hoort gewoon een straaljager langs je heen gaan. Dat is gewoon geweldig. Het geeft echt wel een beetje extra energie, denk ik. En uh, Als je dan wereldkampioen wordt ook nog, dat uh, is dan mooi stress. Op het moment dat jij naar de start, uh, start gaat, staat Davis bovenaan met 1'08'83. Krijg je dat mee? Ja, ik had het wel gezien, ja, of gehoord, ja, maar verder ja, denk ik er niet zoveel mee. Ik denk gewoon uh, volle bak rijden, en dan zie je het wel als je op de finish komt. En toen eh, ik wist dat ik 1,57 uh, dat er stond. Uh, ja, toen wist ik het. Maar uh, ja, dat was wel uh, mooi. Ik had het wel meegekregen, ja. Is er tijdens jouw race ruimte geweest voor twijfel? Want Kjeld komt heel hard onderlangs bij de eerste, bij de eerste doorkomst. En, denk je dat niet? Nou, ik dacht wel van... Uh, hij opent al behoorlijk hard, ja. Maar goed, hij uh, kan wel vaker... Uh, vorig jaar ook 16-4 geopend op de weken uh, afstanden. Dus ik weet gewoon dat hij heel hard kan openen af en toe in één keer. En uh, ik denk, ja, niks uh, gewoon... Uh, ik voelde wel... Dat na de opening dat hij voorlag, maar meteen toen ik de bocht kwam dat hij niet meer snelheid had. Dat ik eigenlijk op hem af kon rijden. Dus ik merk wel dat ik, dat ik al meer snelheid begon te maken. En ik weet gewoon, als ik gewoon bam, die snelheid erin gooi en ik rijk hem af en dan rijk ik er als het ware overheen. En dan pak ik hem gewoon. het rondje wat daarna komt, dat is het geheim. Daarmee win je de wereldtitel. 25-0 0 ja, daarbij ben je de snelste van het veld. Is dat ook jouw stuk, jouw terrein? Ja, lijkt me wel. 5-0, dat vind uh, ik vond het wel mooi. Dat is echt lach geweest ik een 4-9 te rijden. <lacht> Altijd dat, hè? Nee, nou ja, joh. Uh, nee, dat, dat is 5-0 is gewoon tijden. Die, uh, ik heb het een paar keer gedaan hier. Maar uh, dat zijn wel de snelste rondjes die hier ooit gereden worden. En uh, ja, die heb je er zo uh, dus nodig om te winnen. En, uh, ik kan het. Dus het is het mooiste dat het nu, nu ook eruit komt. Hè. We begonnen ermee dat het jouw tweede wereldtitel van dit jaar is. Is het ook makkelijker geworden dan om nu te winnen? Nou, weet ik niet. Ik had nu, nu, nu wel weer spanning. Want ik dacht al, ja, wat uh, week afstand heb ik nog nooit gehaald. Dus uh, ik wou nu gewoon ook... Uh, ook gewoon, weer, gewoon winnen, net als vorig jaar en eigenlijk de jaren ervoor. Dus, uh... Is de spanning misschien op een bepaalde manier anders? Nee, denk ik niet. Nee. Nee, ik denk dat het wel meevalt. Ik, ik, ik, ik wou gewoon winnen, dus ik heb me de spanning toch wel weer opgelegd. En ik heb hem ook nodig, die spanning. Ik voel, ik voel echt wel flink zenuwen van tevoren, hoor. maar dit, dat heb ik ook gewoon nodig. Dan, uh, dan kan ik alles eruit halen en dan kan ik echt, uh, echt zo'n races nu neerzetten. Ja. Dus, nee. Heijn is heel veel uit, denk ik. En ik hoop dat ik die spanning de komende jaren nog hou en dat ik nog een zootje binnentrek. Stefan Groothuis, wereldkampioen sprint en nu dus ook wereldkampioen op de 1000 meter. Tweede dus Kjeld Nuis en zesde plaats was er ook nog voor Hein Otterspeer. Straks komen de vrouwen in actie op de 1500 meter. Sebastian, we hebben het steeds over het duel tussen Nesbit en Irene Wust, Maar zijn, zijn er nog kapers op de kust? Um, ja, ja, ja, ja, nou... Eigenlijk ik denk niet eigenlijk dus. Eigenlijk nee, niet. nou weet je wat zo gek is aan die 1500 meter? Er zijn er zoveel niet. Perstein heeft afgezegd, Richardson heeft afgezegd... Bo heeft afgezegd, Kodaira heeft afgezegd... Martina Sablikova heeft afgezegd. Allemaal sparen. De een spaart zich voor de 5 kilometer, zoals Sablikova. De ander spaart zich uh, uh, bijvoorbeeld uh, voor de sprint... De, de 1000 meter, zoals Heather Richardson. Maar ik vind dat raar. En ik vind, uh, uh, je had hier de kans, bijvoorbeeld als Sablikova zijnde... Uh, gewoon om, uh, nou, in ieder geval op zijn minst de medaille nog toe te voegen aan het, uh, aan het geheel. En die kans laatste liggen en dan blijven de twee topfavorieten inderdaad over. Dat zijn Wust en, uh, en Nesbit. Wust rijdt in de voorlaatste rit tegen Je Sikova uit uh, Rusland. Nesbit rijdt in de laatste rit tegen Diana Valkenburg. Wust is de titelverdedigster. sterker nog, vorige week was het, uh, vorig seizoen in Insel uh, was het een geheel Nederlands podium. Valkenburg werd toen tweede en werd toen derde. We hebben één rit, inmiddels erop zitten. En daar reed een uh, Poolse, alleen Luisa Slotkowska. 20217. Nou, dat gaat strakjes nog veel harder. Na de klok van 4 uur natuurlijk. Aandacht voor die 1500 meter. Maar we hebben ook nieuws van het avo Droom in Lelystad. Die gaan een herstart maken. En we hebben het nieuws over de studenten van de LSVB. Die hebben vandaag gedemonstreerd. Dat allemaal en veel meer zodra. we Na de klok van 4 uur hier op Radio 1. Zometeen van 7 tot 8 Manjare Dr. Chris Verburg legt uit hoe gezond eten de veroudering kan vertragen En het ultieme recept voor de oerklassieke garnalencocktail Luister naar Manjare Zometeen van 7 tot 8 Radio 1, het nieuws van alle kanten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 En omdat verhuizen al genoeg kost, krijgt u van ons 2000 euro bruto cadeau bij uw hypotheek. Kijk voor de actievoorwaarden op abnambro.nl slash hypotheek. ABN AMRO, de bank anno nu. Royalty-verslaggeving na het ski-ongeluk van Prins Frizo. Schipperen tussen mededogen en journalistieke plicht. En uitgelekte mails, een zegen voor de journalistiek. Vanavond, in de waan van de dag, om tien voor negen, bij de VARA, op Nederland 2.